Wil je dansen, zo snel als je kunt, nooit kwam vrijheid zo dichtbij. En dan zijn hemel en aarde geen vreemden meer, ik ga met ze mee op reis, zo licht als een peer. Al de wolken verdwijnen in een regenboog, dag en nacht staan, oog in oog, ik vlieg hemel hoog. Ik vlieg hemel hoog, dicht bij de maan lijkt de aarde heel erg klein. Een korrel slaapzand in mijn hand, een druppel regen in de zonneschijn. Als ik jou door een glimlach geluk kan geven en je zorgen doe vergeten, al is het maar even mooie dingen samen. Je oogst alleen maar als je zijt. Ik vlieg hemel hoog. Ik vlieg hemel hoog. Oogst alleen maar als je zei. Ik vlieg hemel hoog.